Kees Groot met het NOS-journaal. De Nederlandse economie blijft groeien. In het tweede kwartaal was er een groei van 0,7 zegt het CBS. Daarmee doen we het beter dan de meeste andere Europese landen. We kochten meer auto's en elektrische apparaten en ook bedrijven investeerden meer. De lopende handelsconflicten in de wereld hebben vooralsnog geen effect op de economie, zegt het CBS.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 Daaruit bleek dat regelmatig zaken als een verslaving, autisme of een trauma over het hoofd waren gezien... waardoor de diagnoses onjuist of verouderd waren. De patiëntenorganisatie verwacht dat andere GGZ-instellingen dezelfde fouten maken. Het appartement in Maleisië waar het Nederlands fotomodel Ivana Smit van het balkon viel... werd vlak na haar dood grondig schoongemaakt. Volgens de Nederlandse advocaat Dijkstra gebeurde dat voor de technische recherche onderzoek kon doen... Ivana Smit viel in december door onbekende oorzaak van het balkon van de 20ste verdieping. Ze was in het appartement van een Amerikaans echtpaar. De rechter hoort deze dagen getuigen om te bepalen of Smit het slachtoffer is van een misdrijf. Het Amerikaanse echtpaar zit in de VS. De man en de vrouw hebben laten weten dat ze niet naar Maleisië komen om gehoord te worden. De Raad voor de Rechtspraak probeert meer mensen van allochtone afkomst te vinden om rechter te worden. Maar de Raad zegt niemand te kunnen vinden. D66 vindt dat de rechtspraak meer een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Volgens de Raad is de rechtspraak op dit moment een afspiegeling van de juristen in Nederland. Het weer in het binnenland nog een paar buien, maar vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen blijft het waarschijnlijk droog met zon en stapelwolken. En het wordt 20 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. verkeersupdate. Dit is Erwende Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen fidders. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En op 28 september 2007 ontving hij de eerste Radio 5 Europrijs prijs vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek en vanwege zijn immense populariteit onder het publiek van toen de tijd Radio 5. Ik heb het over uh, Erik Christiani, geboren in Den Haag op 21 april 1918 en overleden in Aalse Meer op 24 oktober 2016. Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver.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 De schief het teken geeft, schieten maar, verdedig ieder stukje grond. Want een cowboy kijkt doet al geen angst, als je moed hebt, dan leef je toch het laatst. Elke cowboy zoekt naar het gevaar, in de bergen ligt licht, schoon en klaar. Er hangt een kruid op op de prairie, de paarden draven in galop, de lasso's suizen door de lucht, s'avonds klinkt er slechts een zucht en de kruinkant van de dag trekt langzaam op. Toen is het een hel en gaan ze te keer Af en toe hij ligt wilt best zoals het was weleert. Dan is ook alle romantiek. Het slag van de baan. Dan tref je SS kruidam en de ruwe haakt het aan. Er hangt een kruidom op de vleer. En kogels vliegen in het rond. Trilt de westen dat hij leeft als schip het teken geeft. Schieten, de maar verdedigt ieder stukje rond. Want Angst. Als je moed hebt, dan leef je toch het langst. Elke cowboy zoekt naar het gevaar. In de bergen ligt het voor hem klaar. Er hangt een kruid op, op de prairie. De paarden draven in galop. Lassen zeuzen door de lucht, s'avonds klinkt er slechts een zucht. De kruid van de dag trekt langzaam op. Je tulpen, hyacinten en narcissen, ze komen vers van de peilingen vliezen. Dan heb ik rozen die rooien en vinden. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor beloofden en ze zeggen ik heb je niet. Voor het die er al beloofden, ook de kleine vergeet mij Op het plein voor het station, daar staat een kruis. No. Stop me.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 Ach meneer, dit lied is van u, nou een vrouw zou u niet misstaan. Nee meneer, ik word niet persoonlijk, maar ik dacht, is dat?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 Dan roep ik creepy tro, want Foxy grijpt zijn kansen Oh Foxy, Fox, trap met je elastieke kieke benen. Die wil elke avond daar het dancing toe Die wil elke avond daar het dancing toe Waarom zou je boos zijn op mij? Anneliesen, apaneliesen, je weet toch mijn liefste ben jij?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 Zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn S'avonds in de maanenschijn, schijn, schijn Met een lekker potje bier vier, bier, Aan de zwier, zwier, zwier op drie, vier, vier, vier Zo reis je met een nieuwe wetse schuit, schuit, schuit ah.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 Als een jong Beulen Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zong kromme teut Bootsplank was pisto's Ligt je zaar, welk gevaar Riep al op, ik woon Vier, vier, zon, de spier, spier, spier, zon, zonder in vier, vier, vier, reis reisje met. Een ieder met ze schuit. schuift, schuit. Allemaal in de kajuit, juif, juif. Het is zo, dekt, het is zo fijn, fijn, fijn, zo'n reisje. Het schip vergaat, we zijn voor de haaien! Zij vloog naar de commando brug en... 4, 4, 4, 4 4 4 op drie vier, 4, 4, zo reisje je naar een met ze schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juif, juif. Het is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn.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 Niet zo best. Jij bent steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dans, orkest. Bam, bloem, bloem, net als de gitaren. Zoem, zoem, net als alle staren. Roem, roem, roem, zoals de trom.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 We hebben zijn het lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Waar de temperaturen weer behoorlijk gestegen zijn. Hè? Zometeen op de radio hoort u Robert Long. Ook Anita Berry komt eraan. Maar eerst hier weinig aankondiging. Wim Zonneveld Met een van zijn grote hits: Katootje. Ik ben met cadeautje naar de botermakker gegaan. Naar de botermakker gegaan. Supermaken, wat ze vol. Supermaken, wat ze vol. Supermaken, ze wat ze vol. Ze ze maakte van boter een domini, een domini, pardos. In de kark, in de kark, de domini. In de kark, in de kark, de domini. Een domini, een domini, een domini, een domini, een domini, een domini, een domini, een domini, niet En ze maakte van boter een wafelvrouw, een wafelvrouw, pardoos. Kom er binnen, kom er binnen, zij de mama Kom er binnen, kom er binnen. In de kark in de kark zie de dominee. In de kark in de kark zie de dominee. And dominee, and dominee, In de karak, in de, de karak, z'n dominee. Een gommy-dominee, een gommy-dominee. En mijn domini, die, die, domini. En mijn zuster die, die, die. En mijn zuster, zuster, zuster die, die. En ze maak je van motor een kastelein. Een kastelein, pardoes. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Zijn je kakken, zijn je En de karak zei de dominee En de karak, en de karak zei de dominee Een domi-dominee, een domi-dominee En een zuster, die, En een zuster, die, En een zuster, die, En ze maakte van boter een baroness Een baroness per tos. En de schieten, en de schieten, zei de baroness in de schuiten zijn de barones. Urs eers betalen, eerst betalen, zijn de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zijn de kastelein. zijn je bakken, zij je bakken, zijn de toverheks zijn je ik zij je bakken, zijn de toverheks Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. In de kar, in de kar, ik zie de dominie. In de kar, in de kar, ik de dominie. Een dominie, een dominie, Wie herkend wordt een droom Die nog nooit voldoende haar charme bezong Duizend keer kan dit lied al gezong Dat blijft bekoren zolang er licht is van zon en maan Overal in Europa zuiden Van Gibraltar tot Bij Capri Omkroneren natuurgeluiden Steeds opnieuw deze melodie De natuur spreekt met veel De zee, souvenir van een zomer. Enkel al het woord is als wijn op de tong. Middellandse zee, die herkent wordt een dromen, die nog nooit voldoende haar charme bezong. Duizend keer. Dat leeft bevoren, zolang er licht is van zon en maan. Oh van Anita Berry met de Middellandse Zee. Zometeen op de radio hoort u Henk Scholten. Geboren in Den Haag op 8 juni 1999, 1919 19, 19, moet ik zeggen. En overleden in Rijswijk op 17 juli 1983 was een Nederlandse zanger. En reeds op jonge leeftijd vormde hij een duo met Ab van der Zelfde. Onder de naam Scholte en van der Zelfde. Het raald meer op in het Haagse cabaret van Hein uh, Funke. Daar leerde hij Terry van Zwieteren kennen. Het wie Henk Scholte in 1947 in het trad.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 Ook zometeen augustus te laat, maar eerst die Nico en Hugo met Goedemorgen, morgen. Goeiemorgen, morgen, goededag. Goeiemorgen, goedemorgen. dat ik je weer vanmorgen goeiemorgen, zet. Goeiemorgen, goedemorgen, goededag iedereen. Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen zingen. Goeiemorgen, morgen, ik ben blij Goeiemorgen, goeiemorgen Want ik mag er in weer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 Zandvoerder, zandvoerder met Mario antwoord. Afluit je het zo, of zing je het zo? Mee baat met de het is vlug geleerd. Het gaat als gesmeerd toe als ik een dus mee. De grote symfonie stijgt me naar mijn bol, maar op deze melodie ben ik sta tot. dol. Al fluit je het zo, of zing je het zo, pipapet u thee, je leert het direct, zo gaat het perfect, doe als ik een is mee. Heb ik soms een slecht humeur, valt het werk me zwaar?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 Of zing je het zo? Wie bent met thee? Het is vlug geleerd. Het gaat als gesmeerd. Doe als ik een fluiters dus mee. Iedere grote symfonie stijgt me naar mijn bol. Maar op deze melodie ben ik stapel dol. Al fluit je het zo, of zing je het zo, bipappend di leer je leert het direct. Zo gaat het perfect toe als ik een fluiters dus mee.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 Sit het hier aan kun je aan anderen geven Het doe het wel en spontan breng eens een zonnetje onder de mensen een blij gezicht te zien, doe je toch goed, vervul zo nu en dan de wensen een beetje levensstreuk schenk nieuwe moed Dat was muziek van Auguste Laat met Breng Eens een Zonnetje. Een opname uit 1936 alweer. En daarvoor muziek van uh, Henk Scholten met Het Fluitliedje. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u een stukje gemist heeft of wilt het programma nogmaals beluisteren, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 smiddags.